In Andalusië, in Zuid-Spanje, heeft noodweer vanochtend tot veel problemen geleid. In de buurt van Malaga verdronk een vrouw. Een man die in zijn auto werd meegesleurd door het water wordt nog vermist. In de hele regio zijn honderden mensen geëvacueerd. De steden Malaga, Granada en Sevilla kampen met wateroverlast. En in de stad Cadiz viel 200 liter per vierkante meter. Het weg- en treinverkeer is zwaar ontregeld en diverse vluchten zijn geannuleerd. Het kabinet wil de invoering van de wietpas doorzetten. Veel gemeenten zien niets in die pas... die per 1 januari in heel Nederland verplicht wordt... en die al is ingevoerd in de zuidelijke provincies. Onder meer de vier grote steden... zijn bang voor het aantrekken van illegale straathandel.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 En het is de bedoeling dat we in oktober evolueren. Dus dat is de stand van zaken. Geen verandering eigenlijk. Het is precies zo wat de minister steeds heeft gezegd. En dan het weer. Vanmiddag wisselend bewolkt. Vooral in de kustgebieden af en toe kans op een bui. Het wordt 17 graden. Vanavond in het noorden kans op een bui. En ook morgen geregeld buien in de middag. Opklaringen en morgen wordt het ongeveer 16 graden. MUZIEK ANEW-verkeersinformatie. Ah, Vooral op de wegen rond Utrecht is het nu aan de drukke kant. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er staat tussen de Afrit Soest en Knoopend Hoeveelaken 9 kilometer file. Bij nee, Amsterdam op de A10 Zuid is een ongeluk gebeurd richting Amersfoort. Voor het Amstel Business Park staat 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Knoopend Rijnsweert en de Uithof 3 kilometer. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag. Welkom terug hier vanuit de corona aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moet de verplichte maatschappelijke stage in het middelbaar onderwijs weer worden afgeschaft? Lotte Zavelberg van het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat in debat met schooldirecteur Gert Elsing. De column van Justus Van Oel dit keer over de redding van de pensioenen. En u kunt reageren, twitter ons, hashtag AfroVML. Of bekijk ons, vrijdagmiddaglife.afro.nl, De rubriek over het risico van het vak. Ja, deze week zei staatssecretaris Fred Teven naar aanleiding van een inbraak... waarbij de inbreker de dood vond na een ruzie met de bewoners... dat dat een risico van het inbrekersvak is. We gaan hierover praten met de burgemeester van Haren, de heer Bats. Nee, natuurlijk niet. Dat was een grapje van mijn kant. <laughs> Hij is hier niet, gelukkig, zou ik bijna zeggen. Wie wel, stelt u zich even voor allemaal. Ja, ik ben Ron Veen, ik woon hier in Amsterdam... en ik heb in Noord een anti-inbraakwinkel. Oké, okay, heel goed. En ja. u bent... Mevrouw? Mijn naam is Helene van Dongen. Ik ben 84 jaar en beginnend opspoorburger in de gemeente Diezen, waar ik ook woonachtig ben. Ik ben uh, Anne van Waijenburg en ik ben uh, mediadeskundige. Welkom allemaal. Uh, wat vinden we van de uitspraak van de heer Teven? Ja, ik zal het zo zeggen, als die raddraaiers uh, uit haren bij mij in de tijd hadden gestaan... had ik ze aan een oogleden aan de dak groot gespijkerd. Ja. Hè, bedoel, dan ben je bij mij dus de lul. Dat begrijp ik, maar daar wil ik het nu niet ja, over als hebben. Als even mag reageren ja. als media-expert... je kan je afvragen of je het hier nu wel uitgebreid over moet gaan hebben. Pardon? Nou, of je wel of niet het nieuws zo breed moet uitmeten. Want? Nou, voor je het weet, klop je iets op. Ik, ik, ik, ik volg het even niet, hoor. Het is nog heel duidelijk wat ze zegt, Pannekoek. Je moet heel erg uh, letten op je maatvoering ten opzichte van ander oh. nieuws. Hè? Ja. Misschien is er al wel genoeg gezegd over de uitlating ah. van de, nee. de heer Teven. Ja, dat bedoelt u. Ja. Mag ik even wat vragen? Natuurlijk, mevrouw Van Dongen. Ga u gang. Ben ik hier bij de traditionele media? Ja, zeker. Ja, hoor. U bent hier bij de Afro op Radio 1. Oh, gelukkig. Uh, voor u het ja. weet en goed en wel in de gaten hebt... en dat weet ik als mediacoach oh. loopt het zo uit de hand. Ja, dus precies. En dan wordt het de normaalste zaak van de wereld om inbrekers... Een kopje kleiner te maken. En dat kan ik niet gebruiken met mijn zaak. Want dan kan ik hem wel opdoeken. Hè? En het is al crisis. Maar goed, ja, ik begrijp die even ook wel. Hoezo? Nou ja, als inbreker doe je iets wat je niet mag. En dat kan je bekopen met de dood. Als je pech hebt, dat is logisch. He? Dan ben je, ja. dus in mijn geval, de lul. Ja, ja nou, nou gaan we het toch over hebben hier. En ik zeg u als media-expertcoach junior executive... je moet geen slapende honden uh, wakker maken. Dat vind ik leuk gevonden. Teven moet geen slapende ja. honden wakker maken, want dan wordt hij de lul. Ja, dat, uh, dat is ja. grappig. Maar even serieus nu, uh, het is toch het, nieuws? Het is nieuws, maar nogmaals, als jullie als traditionele media... hebben ook de verantwoordelijkheid te nemen. Nou, maar zo gek is het toch ook weer niet allemaal... wat die Teven gezegd heeft. Nou, in principe spreekt de heer Teven voor zijn beurt. Voor zijn beurt? Ja, nou, de, voordat de rechter überhaupt naar de zaak heeft kunnen kijken. Nou, wat hij zegt is, als je door rood fietst, dan mag je worden doodgereden. He, dat klopt, want je mag niet door rood rijden, weet je wel. Dan ben je dus de ja. lul. Uh, als mediatrainer denk ik dat we heel erg op moeten letten dat we niet af te halen. Laten we proberen te nuanceren. Even hoor. Ja, ja, mevrouw Van Dongen. Die camera's hier, horen die ook bij een traditioneel radioprogramma? Ja, we zijn te volgen op internet. Ja. oh ja, want daar moet je uh, heel erg mee uitkijken, hoor. Ja. Dat hebben we vorige week kunnen zien, hè? Ja, maar daar wil ik het nu niet over hebben, mevrouw Van Dongen. Dan is het wel nog heel rustig hier. Ja, even. Dus ik... Mevrouw Van Dongen... U bent opspoorburger, zei u net. Ja, beginnend, hoor. Ja, de opspoorburger twittert over incidenten in de buurt... geeft gehoor aan sms-alerts... Uh, die hem vragen te spieden naar verdachte figuren... en denkt online mee over vastgelopen moordzaken. Ja, vooral dat spieden, daar ben ik erg goed in, hè. Van achter mijn geraniums. In al het andere ben ik nog echt heel beginnend, hoor. Ja, anders was het voorval in die ze wellicht niet geschied. Ik zit eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau als Job Kohen. Ja, nou goed, we moeten... Helaas weer gaan afronden. Helaas, nou als mediacoach zou ik zeggen, gelukkig, niet te veel nieuws is goed. Misschien komen we net met de schrik vrij. En... Ik moet naar de wc. Stel, ik zal het samenvatten. Stel, iemand komt op mijn terrein. Dat gaat niet gebeuren. Maar stel, dan is diegene de lul. Oh ja, nou dit hier is mijn terrein. Ik ga afronden. En dank voor uw komst. Bas Hoeflaak, Sanne Wallis de Vries, Marian Luif en Pieter Bouwman. En dan nu, debat. Iedere week in vrijdagmiddag live krijgen twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheders zetten we klaar en mensen natuurlijk met verstand van zaken daarachter. Vandaag gaan we het hebben over de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. Sinds vorig jaar namelijk moeten alle scholieren verplicht minimaal 30 uur vrijwilligerswerk verrichten. En die stage kan uiteenlopen van het rondbrengen van koffie in een verzorgingstehuis... tot het assisteren bij de organisatie van een evenement. Met als doel de maatschappelijke visie van de leerling te verbreden. Maar na één jaar overweegt de politiek hier weer mee te stoppen stoppen het weg te bezuinigen, terecht of wordt dan met het badwater ook het kind weggegooid. Daarover gaan we in debat Lotte Zavelberg, zij is voorzitter van het Landelijk Actiecomité Scholieren en Gerrit Elings, hij is lid van de directie van de Christelijke Scholengemeenschap Calvijn in Rotterdam, beide welkom. Uh, Lotte Zavelberg, heb jij zelf een maatschappelijke stage gelopen? Ja, ik heb uh, in de tijd dat het nog 72 uur was mijn uh, zaterdagmiddagen besteed op de hockeyclub met uh, wedstrijdformulieren uitdelen. Ja, dat was een soort pilot, een proef toen, hè? Ja, toen was het nog een proef. Daaruit bleek um, na veel gezeur dat 72 uur echt te veel was... en niet um, in te passen is in het leven van een scholier... door veel het huiswerk, uh, sporten, sociale activiteiten na school. Um, nou ja, je zult dan ook nog maar elke week twee uur extra uh, krantjes rondleggen. Het was te lang. Vond je het wel leuk? Het was gezellig, maar het doel van... Um, ja, daar gaan we het zo over stages. hebben. Maar voor je het leuk? Gezellig. Ja, oké. Gerrit Eelings, in uw tijd was er natuurlijk geen sprake... Hè, van die verplichte maatschappelijke stages, maar stel... Nee, in militaire dienst, dus Kijk, dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Maar als u het als middelbare scholier had moeten doen... wat voor stages had u dan willen doen? Oh, dat is een goede vraag. Ik denk bij in, in die tijd, uh, en ik heb het over de jaren zestig... Uh, bij politieke partijen, denk ik... Of in een museum werken, of nou, noem maar op. Maar uh, genoeg, genoeg keuze, dingen. wat u betreft. Genoeg keuze. Ja. Ja. U gaat uh, beide in debat over de stelling die wij als volgt hebben geformuleerd: De verplichte maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs moet worden Afgeschaft. Om te beginnen krijgt u bijna een halve minuut om even uw standpunt toe te lichten. En daarna mag u elkaar gerust onderbreken. En Lotte Savenberg, uh, je bent het eens met de stelling, dus de eerste 30 seconden zijn voor jou. Waarom ben je het niet eens? Dankjewel. Uh, ik denk dat de maatschappelijk stage, het idee erachter, um, scholieren iets laten doen om een maatschappelijke visie te ontwikkelen, dat is een heel goed streven. Alleen um, er moeten elk jaar 195.000 scholieren een maatschappelijk stage doen. En voor die 195.000 scholieren is geen plek om een goede kwalitatieve stage te vinden waar zij die maatschappelijke visie kunnen ontwikkelen. Uh, daarbij komt dat het 12 miljoen per jaar kost en we een heleboel andere problemen in het onderwijs hebben waar we misschien beter dat geld in kunnen steken zoals docenten tot zover. Even voor de eerste halve minuut. De volgende halve minuut is voor meneer Elings. Om even te vertellen waarom u voor die maatschappelijke stage bent. Ja, ik ben ervoor. Ik kan een mooi verhaal houden over socialisatie... over talentontwikkeling, over uh, allerlei andere zaken die van belang zijn. Maar ik denk dat het gewoon goed is dat jongeren ervaren wat het is... om iets te, te doen voor een ander, zonder dat je daar meteen financieel voor beloond wordt. En dat het iets oplevert wat eigenlijk veel meer is dan dat. Daarom vind ik het goed. Helder, en kort en krachtig en ruim binnen de halve minuut, Lotte Savelberg. Het, het, het is, je leert dat het ook goed is om iets te doen zonder dat je er betaald wordt... en dus een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. Ja, dat ben ik met u eens, dat dat een goed aspect is van een maatschappelijk stage. Als die mogelijkheid er is. We hadden een tijdje terug nog scholieren aan de telefoon. Um, hun school kon geen stageplek vinden, zij zelf ook niet. Um, wat hebben ze moeten doen? Ze hebben tijdens de pauzes moeten surveilleren. En dat is hun maatschappelijk stage geweest. Nou, volgens mij is dat niet de bedoeling. En daar betalen we met z'n allen van onze belastingcenten 12 miljoen per jaar voor. Nee, links. Maar als je, even een ander voorbeeld: als je een fiets koopt, die gaat erop zitten en hij, zit, hij zakt in elkaar, dan zeg je ook niet van: zullen we de fietsen maar afschaffen? Kijk, dat een school een stage niet goed regelt, dat kun je de school kwalijk nemen. Dus. Um, Natuurlijk is het dan waardeloos om zo'n stage te moeten lopen. Dus je moet gewoon goede stages organiseren. Maar het organiseren. gaat om grote aantallen, begrijp ja. ik. Hè? Want, ja, want als, ja, maar misschien dat is het verplicht. Zijn er zijn heel uh, veel van die stages Ik heb in Rotterdam meegedaan met een Pilot in 2009, voordat het verplicht werd. En trouwens, die 72 uur die jij hebt moeten lopen, de school heeft je echt genept. Want het is nooit verplicht geweest, die 72 uur. Het is nu 30. Uh, ja, maar er is wel ooit wel eens. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Um, uh, Waar het om gaat, we hebben in 2009 meegedaan in Rotterdam-Zuid... 2500 jongeren hebben gewoon hele waardevolle stages gelopen. Want we hebben een stagemakelaardij opgericht, een stichting... Eh, met, met mensen die de contacten leggen met de scholen... met bedrijven, met instellingen en dergelijke. Om zegt, te zorgen, als ze geen goede ja, stage krijgen, ligt het aan de school? Ik denk dat je als school je tot het uiterste je moet inspannen... om een kwalitatief goede stage te leveren. Net zoals je je moet inspannen om goed Nederlands, Engels, wiskunde rekenen te geven. Lotte en dan hoef je het ook niet af te schaffen... Dat vind ik wel een beetje makkelijk. Want er zijn veel scholen die er alles aan doen. En er zijn soms gewoon geen plekken. Er moeten 195.000 stageplekken gevuld worden elk jaar. Ja, maar, dan over, maar dan heb je het over Nederland, 195.000. Uh, als het ons lukt in Rotterdam-Zuid met 2500 leerlingen... die 30 uur stage hebben gelopen... en nog zo'n 500 die net die 30 uur niet gehaald hebben... Uh, waarom zou het dan in het land niet, niet, uh, ook niet lukken? Ik begrijp dus, dat zelfs de, de Algemeen Onderwijsbond he, zegt... van, Joh, die leraren hebben er helemaal... Geen tijd voor om dat allemaal te regelen. Nou, kijk, de scholen krijgen er geld voor. Dat is een punt op zich en dat is ook een onderwerp op zich. Dat is altijd te weinig. Maar als je zoiets doet, we zijn het verplicht... dan ben je ook, denk ik, verplicht daar iets goeds van te maken. Dus zo'n stage waarbij jongeren leren... waarbij ze echt zeggen, ook, ook over tien jaar van... blij dat ik het gedaan heb. Ik heb daar iets geleerd, iets meegekregen voor de rest van mijn leven... waar ik, ja, steun aan heb. Lotte Zavelberg, vind jij dat zelfs als het zou lukken om goede stages te krijgen... dat je dat geld toch beter voor de kwaliteit van het onderwijs kan gebruiken? Um, als het zou lukken, dan zouden we er naar moeten, moeten streven, maar we moeten zoiets nooit verplicht stellen. Uh, en zeker niet als we niet kunnen garanderen dat het goed geregeld wordt. Um, als maar, nog maar als je dat wel kan andere... garanderen, dan ook niet? Als zolang er nog een heleboel andere dingen in het onderwijs niet goed lopen, het primair proces, uh, docentenproblemen, klasse van 34, klasse van 60 hoorde ik afgelopen week, dan denk ik dat we die 12 miljoen beter kunnen investeren. Ja, en dus u bent hey. toch ook voor kwaliteit van onderwijs? Uh. Uiteraard. Uh, dat staat voorop. Het gaat in, in feite in het onderwijs om twee dingen. Om kwaliteit, om kennisoverdracht en om socialisatie. Kun je dat geld daar niet beter daarin stoppen? Um, het geld wordt daar al aan besteed. Uh, en dat Lotte zo'n slechte ervaring heeft... zegt ja, heb je op een verkeerde school gezeten? Jammer, ik vind het heel vervelend. Maar uh, het is de plicht van de school, het is de, de uitdaging... om er iets moois van te maken. Lotte, enig oh, idee je... hoe groot het percentage school is waar het niet lukt? Is dat de helft of drie kwart? Groot? Groot. ik durf het zo niet te zeggen, maar uh, als ik kijk naar de hoeveelheid klachten die wij binnenkrijgen... en de signalen die ik opvang als ik met scholieren praat, als ik op scholen ben, als ons, onze leden... Um, Je weet en dan niet is precies het meerdeel van het geleid uh, negatief. Negatief, maar heel veel scholen dus, meneer Elings, die ja, dus allemaal niet, niet dat, goed dat, werken, zegt dat u. Dat kan ik heel moeilijk zeggen, ik heb daar geen cijfers van. Lotte kennelijk wel, alhoewel ze niet precies weet hoeveel. Maar... Um, uh, waar het om gaat, is uh, waarom zou je, als je kwaliteit kunt leveren... voor Nederlands, Engels, wiskunde en, en al die andere vakken... het niet doen voor een maatschappelijke stage. Ja, het is een hoop gedoe. Nee, ja, je misschien moet nodig voor organiseren. Ja. En uh, aantal maar dan scholen, dus deel, dat aantal schoters doen gewoon u. niet leuk, want de, het komt er weer bij. Aan de andere kant, je kunt ook zeggen, misschien is dat deel... die maatschappelijke ontwikkeling, meer iets wat bij de ouders hoort. Nou, om even wat te noemen, in Rotterdam Zuid wordt wel eens door de pers het afvoerputje van Nederland genoemd. Daar wonen veel jongeren, zogenaamde APC-gebieden, armoedeprobleemcumulatie-gebieden, Zo. wordt. Ja. Nou, Er zijn veel jongeren bij die komen Zuid niet uit. En uh, juist voor hen vind ik het belangrijk. Is het belangrijk, zegt u. Lotte, uh, de, ik vraag het altijd tot slot van het debat. Vind je dat er helemaal niets of toch wel iets in de argumenten van meneer Eling zit? Jawel, ik ben het met meneer Elings eens dat de maatschappelijke stage waardevol kan zijn. Maar ik zie gewoon nu niet dat de maatschappelijke stage goed ingevuld wordt. En dan zeg ik, die 12 miljoen die wij daar gaan besteden, die kunnen we veel beter besteden aan andere problemen. Grote klassen, slechte docenten. Laten we daar eerst naar kijken. En als we dat op orde hebben, kunnen we zorgen dat we die maatschappelijke stage ook op orde hebben. Meneer Elings zit er helemaal niets of toch wel iets ook in die Kijk, argumenten. Ik ben het met haar eens dat als je een slechte stage loopt. Je kunt beter geen stage lopen dan een slechte slechtste. Daar bent Juist. u het eens. Maar ik vind dat je gewoon je best moet doen als school. En nogmaals, ook de gemeenten zijn verplicht om een makelaardij te regelen. En wij hebben dat zelf gedaan als scholen. Hebben het zelf allemaal opgezet. En dan kan uh, het. En dan kan het. Helaas dreigt het toch afgeschaft te worden. We gaan zien hoe zich dat ontwikkelt. Ik dank u voor dit moment beide. Gerrit Elings, schooldirecteur en Lotte Savelberg van het Laks. APPLAUS en wij gaan weer luisteren naar de muziek van Rupert Blackman. here, so have no fear, love is our shield, trust is our spear, but you're afraid to put your hand in mine, worried what is coming down the line, let me make it clear to you this time. That even if the stars fall down like snow, the shelter of my arms will be your home. Close your little eyes, don't fight, don't fuss. I have faith in the strength of us. A love so deep can take its toll. Can twist your mind, but worst of all, can teach your warm heart to be cold. No, don't be scared to cut your trust with mine, worry if I'll be here down the line, I will say the same to you each time.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 Snow the shelter of my arms will be your home. Close your little eyes real tight. Don't fight Don't fight Rupert Blackman, The Strength of Us, met uh, Jan Schroeder op gitaar... en Kees Dijkstra op bas en Simon oh. Bung messing als ik dat goed uitspreek, op drums. Uh, Rupert, jij komt oorspronkelijk uit Engeland, uit Londen? Out, ja, dichtbij Londen. Ja. Dichtbij Londen. Ja. En wat, want je spreekt Nederlands? Nou, ja, <laughs> ik woonde hier vijf jaar, dus uh, het is best goed. Het gaat maar, redelijk. Altijd voor Engels, maar vandaag... Nederlands. ons maak je een uitzondering? Ja, uh, uitzondering, ja. Dank precies. daarvoor. Dat woord ken je. Maar waarom ben je dan naar Nederland gekomen? Want Londen is toch de muziekstad bij Uitstek? Ja, dat klopt. Uh, ja, dat was een meisje eigenlijk, uh, ah, ja. involved. Hm. Um, en dan uh, it, uh, ging het best goed met de muziek. En dan is het uh, moeilijk om, uh, om weg te gaan. Een meisje wil niet naar Londen? Uh, nee. <laughs> dat is heel resoluut. Ja. Dat is, want, want, want het is natuurlijk wel zo... dat als je ontdekt wil worden als muzikant... dat je Londen beter af bent, of niet? Ja, ze zijn meer... Uh, maar ze zijn meer muzikanten ook. Dus het is mo moeilijk, moeilijker om... Uh, om een naam voor jezelf te om maken. Om op te vallen. Ja. ja. Nou heb je hier in Nederland al... Uh, gaat het in die zin goed, hè? Dat je, je hebt in voorprogramma's gestaan, begrijp ik, van Sabrina Stark, Valerius. Uh, Songwriterwedstrijden heb je hier gewonnen. Je had een rubriek bij Rob Stenders op 3FM. Je stond in De Wereld Draait Door. Ja. Yep. En, wat zien we van de week? Je staat op straat in Utrecht Ja. te spelen. Ja, ja. soms uh, als het uh, beter weer, weer dan vandaag, dan uh, ga ik op straat... Um, om, uh, om te spelen. Maar, maar omdat het nog nodig is, want dan verkoop je ook? Uh, ik heb me hier voor me liggen die EP, die je Meer je voor nog? de gezelligheid. Oh. Denk ik. En de promotie ook. Ja. Maar je, je bent, je, je doet dat, je hebt dat vaker gedaan. Uh, Anouk is al een keer bij je langsgekomen. Ja, ja. Toen je op de Dam stond te spelen, geloof Precies, ik? Precies, ja. Dat was um, vorige jaar, denk ik. Ja. ja. En is dat, is dat een goede manier nog steeds voor muzikanten gewoon op straat om, om jezelf, nou ja, in de picture te spelen? Oh uh, ja, ik, uh, ja, je zag. Um, een paar duizend mensen misschien... in een, in een, in een dag om, om, op de Dam. Ja. Um, dus uh, het is beter dan... Uh, thuis te blijven. Om, om, om, te, om te spelen. Dan kan je beter buiten spelen. <laughs> dat lijkt me sowieso, ja. En, en die beloven dan van alles. Althans, Anouk heb je verteld ook. Hè? Want je ja. zou in het voorprogramma staan. Maar uh, dat is er helemaal niet meer van gekomen, hè? Nee, de hele tour was... Uh, Afge afgelast, ja. gecanceld. Ja. ja, de hele ding. Maar uh, het ging best goed met de EP. Het was de uh, single night and day. Uh, we gaan voor je... Spelen, maar dat was uh, vorige week Single van de Week okay. op, op, op iTunes. Uh -huh. En de EP zelf was op, uh, stond op uh, positie 5. Je hebt Anouk helemaal niet nodig, joh. <laughs> nee, hey, maar en wa waarom is het een EP eigenlijk? Want je bent al een tijdje bezig. Je, had, je kan toch makkelijk, denk ik, een album ook vol. Ja, we hebben al een album uh, opgenomen. Oh. Um, maar dit is een soort van uh, preview EP. Um, en dan de album uh, is uh, beschikbaar, vooral in januari. als je dit leuk vindt, dan het echte werk komt dan in januari. Yes. Uh, komt dan uit. Die is al klaar ook. Ja, ja. Album. ja. Ik, okay, heb hier... Ik heb hem op mijn iPhone eigenlijk. Oké, okay, nou dan gaan we dan de afloop van de uitzending naar luisteren. Helaas voor de luisteraar, want die hoort het niet. Uh, uh, wat, wat, wat is jouw planning? Blijf je hier in Nederland... of wil je toch ook uiteindelijk internationaal doorbreken? Um... Nu is Nederland de main plan. Ja. Uh, Menen zijn woorden. Maar ja, nee. uh, uh, yeah. misschien later in, uh, na Engeland is het uh, toch wel. Ja, yeah, would be nice. Moet je vriendin uh, ja, capituleren, uh, capituleren, zo noemen we uh, dat. Ja, zoiets. Ja. Ja. Oké, okay. nou, veel sterkte daarbij dan. Ja, Komt dat ze, dat ze bij je blijft en dat ze meegaat. Wij genieten in ieder geval van je muziek. Je gaat voor ons zo direct ook nog een paar nummers spelen. Ja. Dank daarvoor, Rupert Blackman. Dankjewel. Justus. Justus. Justus, wat vind jij ervan? Ooit gehoord van rekenrente. Rekenrente is het wondermiddel dat de pensioenfondsen gaat redden. Dat werkt zo. Omdat de rekenrente hoger is gemaakt... hoeven a. de pensioenen minder gekort te worden... en b. blijven pensioenpremies betaalbaar. heeft de politiek voor ons geregeld. En dat klinkt inderdaad als een fantastisch idee, die hogere rekenrente. Tot je begrijpt wat die rekenrente is. Die rekenrente is geen potje met miljarden. Die rekenrente is niet een gunstige lening of een betrouwbare belofte. Die rekenrente is een cijfer op een papiertje. Die rekenrente is economische astrologie. Die rekenrente is een toekomstvoorspelling, meer niet. Tot vorige week waren we somber over hoeveel geld de pensioenfondsen zouden gaan verdienen met hun beleggingen. Er was tot voor kort dus sprake van een sombere pensioenvoorspelling. We dachten dat het fors zou gaan regenen in pensioenland... dus moesten we dringend het dak repareren en paraplu's gaan kopen. Hartstikke duur, dus iedereen klagen. Maar het is opgelost, want we hebben de weersverwachting veranderd. Het gaat straks helemaal niet regenen in pensioenland... dus hoeft het dak niet gerepareerd en zijn paraplu's overbodig. Die rekenrente waarmee de pensioenen zijn gered... dat is precies hetzelfde als denken dat het weer beter wordt... als je het weerbericht verandert. In plaats van hardnekkige crisis mogen de pensioenfondsen nu uitgaan van economisch herstel. De regering heeft besloten om de toekomst te veranderen. Dat en niet meer is wat er bedoeld werd met de rekenrente is verhoogd. Nou, geen spel tussen te krijgen natuurlijk. Als we morgen opeens rijker zijn, hebben we vandaag inderdaad geen probleem. Gewoon doorbetalen die pensioenen. Straks lopen de potjes vanzelf wel weer vol. Ah, laten we rekenen op minimaal 3% per jaar erbij. Of zullen we rekenen op 5% rekenrente? Alles kan en het kost helemaal niks. Want het mooie is, voor die pensioenenreddende rekenrente... heb je geen experts nodig. Iedereen die met minstens één vinger kan typen... kan in principe de pensioenen redden. In plaats van 2% rente, rekenrente typ je gewoon 4% of 8%. Het is een wonder dat die pensioenpaniek nog zo lang heeft geduurd. Hoe dan ook, mag ik vergrijzend Nederland bij deze hartelijk feliciteren met de hogere rekenrente. Uw pensioen is gered. Een klein wonder te danken aan nieuwe inzichten over onze toekomst. Dus ook voor de jongelui, geen zorgen over de oude dag. Het is nu eerlijk en officieel voorspeld. Jullie pensioenpremie blijft de komende 30 jaar betaalbaar. En koop gerust alvast een golfzetje. Vooral als in 2060 het zilvervlootje komt binnenvaren. Want de regering heeft de rekenrente verhoogd. Dames en heren in de kroon, mag ik van u een warm applaus voor dat wondermiddel, voor dat magische getalletje. dat onze financiële toekomst op spectaculaire wijze heeft veiliggesteld. Mag ik van u een staande ovatie voor de hogere rekenrente? Dank u wel. Ah, en het, krank, het krankzinnig is nu, in de economie werkt het inderdaad soms inderdaad om wonderen te voorspellen. Hoe vrolijker mensen uitgeven, des te meer economie. Crisissen kan je juist beter niet voorspellen, sombere mensen bezuinigen, dus des te erger die crisis dan wordt. En toch blijf ik erbij, de rekenrente voor pensioenen verhogen is hetzelfde als een weersvoorspelling voor het komende jaar schrijven. Mijn verzoek aan de regering is daarom... voorspel dan ook direct stijgende huizenprijzen... om de woningmarkt vlot te trekken. Ik heb namelijk geen pensioen, maar wel een huis. En ook ik heb recht op een wonder. Justus Van Hoen. Die zich heel erg druk maakt over de pensioenen die hij zelf niet heeft. dus. Nee, voor ons kleine zelfstandigen. Is dat niet land. weggelegd? Ik wou nog één ding zeggen. Ja. Lotte zei net dat die stages zo duur waren, die maatschappelijke stages. Ja. Hond, bijna 200.000 scholieren gaan een maatschappelijke stage ja. 12 miljoen. Dat is 6 euro, 2 biertjes per scholier, per stage. Dat kost helemaal niks. Jij bent voor. Blijven doen. Oké, okay. Justus van Nul nogmaals. Met een korte column nog. Aansluitend. We gaan uh, zo direct naar het nieuws gaan luisteren naar uh, Anne Enquist. Die gaat het hebben over de magie van het voetbal. En dat komt heel goed uit, want uh, Frits Barend is er ook. En uh, die weet daar denk ik ook best iets van. Dus daar kunt u zo direct naar luisteren. Plus natuurlijk alle andere ingrediënten. De satire en uh, de prachtige muziek van Rupert Blackman. Maar nu eerst nieuws. NOS Journaal, Raymond Seré. Radio 1. Het NOS Journaal.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 De uitslaande brand veroorzaakt erg veel rook. De maximum snelheid boven de snelweg A57 is verlaagd, omdat de rookwolken boven de weg zijn te zien.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 ANEB ah, verkeersinformatie. De meeste file staan rond Utrecht en Amsterdam. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Langzaam rijden en stilstaan tussen Eemnes en Hoevelaken. Over 11 kilometer. Op de A10 West niet alleen de gebruikelijke file voor de Koentunnel. Maar ook op de A10 Zuid loopt het vast richting Amersfoort. Want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Osdorp en het Amstel Business Park staat 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan het beste vanaf de Nieuwe Meer via de A4... en dan verder over de A9 via Amstelveen. En de 28 van Utrecht naar Amersfoort voor de Afrit Ten Dolder, 3 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. En welkom terug. Even uit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam met zo direct schrijfster Anna Enquist over de magie van het voetbal. En Fries Barend die het over zijn sportieve hoogte- en dieptepunten gaat hebben. En u kunt reageren, u kunt ons twitteren, hashtag AfroVML of ons bekijken op vrijdagmiddaglife.afro.nl. Ja, goedemiddag. Dames en heren, luisteraars. Uh, mijn naam is Prem. Prem Radikishoen. Goed, uh, belangrijk nieuws. Deze week, uh, Stel Gullit. Uh, hi, Prem. Hi, hi Estelle. <laughs> ja, ik had je nog niet voorgesteld, hoor, Estelle. Ik had je alleen nog maar genoemd. Nou, wat maakt mij dat nou uit, Prem? Ik wilde je gewoon gedag zeggen. Mag toch wel, of niet? Ja, ja, natuurlijk. Estelle, jij mag alles, want jij bent een uh, prachtige vrouw. Mm. En een uh, vrouw die ik voor de luisteraars even zal beschrijven. Uh, dames en heren, er zit hier een volle, blonde, gezonde. Een premie, v pr premie. Ja. Zou je me niet bij mijn achternaam willen noemen? Dus gul dit weg laten, alsjeblieft. Er wordt mijn huidige verkering een beetje wild van, als je begrijpt wat ik bedoel. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Begrijp ik, Estelle. Luister, uh, wat leest mijn oog afgelopen week in de krant? Dat je te zwak zou zijn om verhoord te worden. Um, no. Ja, als ik even mag, want ik sta mevrouw gelid... Pardon me, er Estelle, bij in deze zware tijden. Dames en heren, luisteraars. De heer Moscovici, uh, doet u dat uh, bijstaan, vriendschappelijk of professioneel? En nou zie ik alweer aan uw glemoogjes dat u mij stiekem zit uit te lachen. Dat. U denkt bijstaan, bijstaan. Dat kan toch helemaal niet, want meneer Moscovici is veel kleiner... Dan mevrouw Estelle, dus dat wordt niet bijstaan... maar dat wordt een bijzettafel. Ha, ha, ha, wat grappig, zeg. Nou, ik zal u vertellen, dat lijkt misschien zo... maar dat valt reuze mee, want ik oog vooral klein. Ik ben niet zozeer klein en bovendien heb ik mijn hakjes aan. Nou, uh, Bram, doe maar rustig, hoor. Prem is hartstikke aardig, volgens mij. Heel relaxed, toch, Prem? Estelle, je bent te zwak om dat goed te kunnen beoordelen. Nou zeg, helemaal... Oh ja, ja, ja, oh ja. ja ik ben heel zwak. Oh, oh, ik voel me heel zwak. Maar uh, jongens, uh, laten we nou even wel wezen. Als we kijken naar Estelle, dan zien we toch een kerngezond vrouwmens. Hè? Met een gloeiende, bollende boezem als Heuvels van Limburg. Uh, ze heeft gloedvolle roze armen... die doen denken aan de zonsopgang in Parimaribo. Dat is toch niet zwak. Als ik heel even mag, meneer Radakichou, over die glooiende boezem van mevrouw Estelle. Die lijkt niet in het minst op de heuvels van Limburg. En ik kan het weten, want ik heb ze vaak genoeg allebei van dichtbij kunnen aanschouwen. Nou, zeg Bram, nou uh... Genoeg, Estelle. <laughs> maar ik heb toch... Nou ja, je bent te zwak. Oh ja, ja, oh ja, au. Oh, ik ben heel zwak. Oh, ik voel me heel zwak. Maar, uh, Estelle, uh, je hebt een mooi, gezonde hoofd. Met een uh, volle tong erin. Uh -huh. En een, uh, ronde, blozende lippen. Dames en heren, luisteraars. Kijkt u mee op de webcam thuis? En met het aanschouwen van dit volle, vruchtbare lichaam. Kom ik vanzelf op de handvraag. Estelle. Je bent toch helemaal niet zo zwak? Een psycholoog heeft vastgesteld... Ja. ze heeft een urenlang interview aan SBS gegeven. En ze zou niet verhoord kunnen worden door het OM. Ik ben gewoon psychisch zwak. De zware gesprekken zijn gewoon heel moeilijk. En SBS stelt gewoon heel makkelijke vragen. Je bent op allemaal feestjes verschenen, Estelle. Dat zijn infame roddels. Estelle heeft vooral op bed gelegen. En ik kan het weten, want dat was de enige manier... om met mijn cliënt te kunnen communiceren. Als in een stoel zit, in een stoel, dan kom ik nog niet eens tot aan haar heup. Dat hebben we gemeten. Dus even afrondend. Estelle heeft vooral op bed gelegen. En u zat ernaast, meneer Moscovitz. Nee, ik lag ernaast. Gezellig. Nou, nou moet je zelf even stil zijn op Bram, want uh, Badder kan je horen. Kom, we gaan Estelle. Ik ben geil. Bramst. Uh, willen jullie de webcam mee? Dan hebben wij ook nog een leuke middag. Hartelijk dank voor jullie komst door Bram Moscovits... en de gezondste, vruchtbaarste Hollandse glorievrouw van de Lage Landen. Bas Hoeflaak, Sanne Wallis de Vries en Marian Luif, voor u. We kennen haar vooral als schrijver en dichter... maar ze is ook psychoanalytica, en klassiek geschoold pianiste. En dan is er nog een hele andere kant, want ze is voetballiefhebber. En ze komt er openlijk vooruit, groot Feyenoord-fan. Over haar liefde voor voetbal gaat het boek Kool. Alles over voetbal. Welkom, Anna Enkwist. Dank je. Ook aan tafel natuurlijk Frits Barend, die het over de tops en flops gaat hebben. En Frits, snap je dat een Amsterdammer die van Feyenoord houdt? Ja hoor, de manier waarop Anna het beschreven heeft... kan ik het heel goed begrijpen. Je hebt een liefde voor een club en die gaat nooit meer weg. En dat is heel goed. Daar moet je ook voor durven uitkomen en kunnen uitkomen. In Amsterdam kun je ervoor uitkomen dat je Feyenoord supporter bent. Dat is heel belangrijk. Andersom niet bedoel je? Andersom helaas, niet altijd. Anna, ik wist waarom eigenlijk Feyenoord? Nou, ik ben opgegroeid in, uh, in Delft. Dus uh, dan ben je toch een beetje op Rotterdam gericht. Ja. En uh, ja, ik heb dat altijd toch heel aantrekkelijk gevonden... dat ze het daar niet mooier maken dan het is. Het is, een, het is natuurlijk een club van uh, teleurstellingen. En uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat wel mooi. Juist dat is, is mooi. Ja, ik vind dat een beeld van het echte leven. En hoe ver ja. gaat die clubliefde dan? Want sta, sta, staat, wat staat, staat, zeg ik u of zeg ik je? Ja, wat je wil. Doe Mag ik dan juist zeggen, ja. Sta je dan ook uh, letterlijk met de clubsjaal uh, iedere week op de tribune? Of? Nee, nee, er is een tijd geweest dat ik wel ging hoor, naar wedstrijden. Want uh, ik ben bevriend met de voormalig uh, uh, juridisch adviseur... of advocaat van, uh, van Feyenoord. En die nam mij wel eens mee naar wedstrijden. Ja, dat vond ik geweldig. En ik heb ook hele spannende wedstrijden meegemaakt in de arena. Daar werd ik meegenomen door een sportjournalist van het Ajaxblad En die was stiekem Feyenoord-fan, dat wist ik niet. Nou. <laughs> stiekem, wie is dat? Ja, dat ga ik niet zeggen ah. natuurlijk. Hij moet zelf maar uit de kast komen als hij dat wil. Maar dan zei hij. Nee, ik oh, okay. ken hem niet hoor. Nee. Het is, maar maar is, is dat, want ja, veel van uw collega's schrijven zo over sport. Ja. Die pretenderen nu juist altijd heel neutraal te zijn. Hè? Ja, nou ja, kijk, je hebt natuurlijk de echte goede sportjournalisten die echt verstand hebben van voetbal. Dat heeft u en, niet? Dat heb ik niet. Oh, dat is niet en, waar. Dat, A moet je dat niet overdrijven, verstand van voetbal. Iedereen heeft verstand van voetbal. Maar heeft een hele leuke kijk op voetballen. Oké, okay, nou dat de bij deze zegt Frits Paar. Ja, dat is een, een, een lief bedoeld compliment. <laughs> nee, maar dat van is een de gemeen compliment. Van het spel heb ik uh, natuurlijk niet zoveel verstand als uh, Hugo Borst of Henk Spaan. En dat valt mij op dat mensen als Henk Spaan bijvoorbeeld uh, ook uh, voetbaltechnische dingen kunnen waarderen van. De club, clubs waar ze verder niks mee hebben. Is het niet veel minder, minder leuk als activer, je zo kijkt? Ik vind dat veel minder leuk. Want ja. ik vind het veel leuker om echt heel primitief voor een club te zijn... en dan uh, te juichen als ze iets goeds doen. Hè? Is, is ja. dat ook precies dat, dat, dat fanschap? Of ze, uh, de, is er nog veel meer waarom u überhaupt voetbal zo leuk vindt? Ja, dat heeft heel veel met mijn zoon te maken... Die, eh, dankzij hem heb ik ook die rare titel van het boekje, Kool. K-O-O-L. Ja, toen hij een jaar of zes was, wou hij ja, dol graag op voetbal... en tekende die dus alsmaar voetbalscènes. En hij had net leren schrijven. Dus boven één zo'n tekening stond dan Kool. Oh, wat leuk. Ik heb die tekening altijd bewaard. En ik heb hem ook in het boek... Die uh, staat ook in het boekje, uh, uh, ja. Verkleind staat hij afgedrukt. Prachtige tekening, schattig. Heeft hij die tekening bij al zes ja. jaar? Ja. Ja, dus het staat dat hij niet in stedelijk hangt nu, hè? Ja, he. eigenlijk ja. zou dat moeten. Maar in ieder geval, via hem ben ik dus eigenlijk aan het voetbal geraakt Maar soms ja. klinkt er ook, uh, vind ik, een beetje... Ja, je zou misschien bijna kunnen zeggen frustratie of jaloezie door uit die stukken. Dat je als vrouw, uh, ja, als moeder kun je heel lang in zo'n kleedkamer... Maar er komt een moment... Je wordt eruit gezet, precies ja, zeker. En ja, dat je dus ja, niet ja. kunt deelnemen aan het geheim van onder andere de ja, kleedkamer... Ja. maar het grote ja. jongenscomplot eigenlijk. Ja. ja. Ja, nee, daar zit zeker bij mij een grote nieuwsgierigheid achter van hoe is dat? Wat beleven die jongens eraan? En daar heb ik ook allerlei speculaties over. Er staan ook essay-achtige stukjes in dat boek waar ja. ik daarover aan het nadenken ben. En nee, dat is waar. Je zal er nooit helemaal deel van uitmaken. Maar dat is natuurlijk ook waardig. Verandert ja. dat niet met de komst van het vrouwenvoetbal? Ja, maar dat is, volgens mij is dat toch iets heel anders. Ik denk dat hele voetbalgedoe... dat grijpt toch terug op die prachtige periode... zo tussen de tien en de twaalf jaar in het jongensleven. En nog geen gedoe met meisjes en, en, en weet onderschat ik wat. Onderschat dat niet, Anne. Ik ja. denk dat je dat heel erg onderschat. Er is een hele grote groep meisjes al sinds een jaar of twintig... die ook van even een zesde, zevende... een bal in hun nek leggen, hoog houden... Ja. en een grote ja. droom ja. hebben om het Nederlands Aalftal... of Ajax of Feyenoord ja. te halen als vrouw. En ook in die kleedkamer... Ik heb het wel eens geïnformeerd. Er is dezelfde kleedkamerlol, dezelfde kleedkamerzaamhorigheid als bij mannen. Dat wordt ja. heel zwaar onderschat. Ja. Ja. Nou, ik hoop het. Ik vind het een hele leuke ontwikkeling dat, dat uh, vrouwenvoetbal serieuzer wordt genomen. Nou ja, of zit er een element in wat die ontwikkeling die Frits nu schetst misschien belemmert? Want uh, uh, voetbal is ook leuk, schrijft u, vanwege iets waar, wat mensen eigenlijk liever vaak wegdrukken, namelijk de agressie. De agressie, hè? Ja. Ja. ja. Is dat een essentieel onderdeel voor, uh, van voetbal? Essentieel, essentieel. Ik, het is denk ik wel een onderdeel van de beleving, in ieder geval van een uh, groot aantal uh, voetbalfans. En je ziet ook eigenlijk daar zie je het uh, uitscheuren, He, dat dat uit de hand loopt, dat die agressie zo kan stapelen en, uh, uh, dat er echte vechtpartijen ontstaan. Ja, ja, los even van alles wat daar omheen gebeurt, maar ook op het veld zelf. Want u zegt als verstandig mens uh, vind ik John de Wolf een gevaarlijke gek, <lacht> maar als fan vind ik het een held. Nou ja, dat is een beetje rajerend gezegd Ja, ja, ja goed, natuurlijk, tuurlijk, Maar, maar de, de, die agressie... Dat raakt wel de kern. <laughs> precies. Ja. Het, het moet. Het hoort erbij. Nou ja, het, het gebeurt. Ja, ja, wat mensen daar dan precies aan beleven... Ik zit mezelf bijvoorbeeld dood erger aan die toyfonen altijd hè, van PSV. En als Koeman. <laughs> Ja goed, van Koeman kan ik het hebben, maar van die Toyfan... Nee, nee, Koeman, nee, Ronald Koeman heeft zich oh, ook zo geërgerd zondag aan de gedaan. Oh, okay. Die was natuurlijk maar, zelf als speler, kon ook wel eens een trapje uitdelen. Maar daar zegt u het al. Ja, maar daar ergerde je je niet aan aan daar daar Koeman. Daar dus veel minder aan. Precies, ja. de, de agressie ja. van de uh, voetballer die bij je club hoort. Ja, maar minder. het is ook de manier waarop Toyfan het doet. Ik begrijp precies wat Anne bedoelt. Het is heel irritant, het is een beetje gniepig, een beetje ja, gluiperig ja, wat hij doet. Gluiperig, hè? Ja, En erger jij ook aan agressie van Ajax-spelers, Frits? Als het gluiperig en gniepig is, dan wel. Maar als het, het kan ook wel eens functioneel zijn, even agressief zijn. Ja, maar het kan ook leiden tot het breken van benen van bijvoorbeeld ja. je zoon. Ja, nee, dat gebeurt. Denk Zeker. je dan niet ja. dat, dat voetbal, dat is toch eigenlijk veel minder leuk dan ik dacht? Ja, weet je, het... het... Ja, ja, dat dan ja, dat denk je dan wel. Kom op, Anne. Ja, dat dacht hij ook. Hij is toen ja, ook opgehouden ja. met voetbal. Heeft het nooit meer gedaan. Dus dat soort dingen komt natuurlijk voor. Het ja, heeft ja. Het, het plezier voor jou helemaal niet verminderd. Want bedoel, je bent uh, onafgebroken nee, bezig gebleven met voetbal. Nee, want het, het passieve voetbalgenot, zal ik maar zeggen... dat je op de bank hangt en kijkt, dat is gewoon doorgegaan. Dat heb ik ook met hem nog jarenlang maar, gedaan. Ja. Er is iets heel geks wat jou dan ook moet intrigeren, Anne. Is waarom het kan een beetje rugby? is zo'n enorme agressie. En is er wel zelfbeheersing. En is ja, er geen ja. intentie om iemand te beledigen. En te be of om te blesseren. en ook ja. bij het publiek naar elkaar te beledigen. Ja. en bij het voetbal. Komen primitieve zaken wel naar boven, terwijl rugby in wezen primitiever is. Wat zegt de psychoanalytica ja. daarover? Nee, dat is inderdaad raar, want ik heb ook een tijd gedacht: misschien uh, is die. Uh, dat benenbreken, is dat vooral iets van de amateurclubs? Hè? Zeg maar als je je technische Onge vermogen... slechte techniek. Ja, als dat niet spoort met. met uh, ja, met wat je wil. <laughs> met wat je wil. Ja. Dat maar is ook vaak wel heeft zo. Gelijk, dat is zo, ja. dat was inderdaad met die beenbreuk ja. van mijn zoon ook. Maar je ziet het inderdaad bij. Uh, ook op hoger niveau. Die de, de eredivisie zie je natuurlijk. Ja. Ja. Maar rugby naar het territorium, want ik onderbrak je, sorry. Is er een, heb je ooit een verklaring bedacht, misschien, voor het verschil tussen bijvoorbeeld rugby en voetbal waarom agressie bij voetbal groter is? Nee, daar zou je echt veel meer ook van die sociologische dingen eromheen moeten weten. Hè? Wat voor type jongens uh, kiest die sport en hoe is dat, de sfeer binnen zo'n vereniging? dat respect onder rugby-supporters, ik weet het, Barbara was een keer bij het WK-finale in Parijs. Ja. Het respect tussen de supporters, die elkaar haten, maar wel respect hebben. Dat heb je ook bij Borussia Dortmund en Schalke 04. Dat zijn twee ja. clubs uit de ja. kolenpot ja. in Duitsland. Die haten elkaar... Maar die lopen wel gezamenlijk naar het stadion toe. Ja. En dat zou zo ja. jammer zijn. Waarom is dat bij Ajax Feyenoord is dat zo uit de hand gelopen de laatste 50 jaar? Hmm. Dat was toen ik klein was, nog wel mogelijk. Ja. Toen ik tien was. En ja. nu niet meer. En nu niet meer. Ja. Nee, ja. Dat, overigens dat voetbal van de belissen, daar, daar gaat het nauwelijks over hè, in het boek. Het is iets nee. waar je niks dat mee vind hebt Zo'n kan ja. verschijnsel. En als je, je daar. Echt in verdiept en iets van aantrekt, dan is het eigenlijk helemaal niet meer leuk om nee. over voetbal te schrijven. Eigenlijk sterker nog, ik uh, doe mijn ogen maar. Hou je misschien meer van voetbal van vroeger? Want dat klinkt ook, vind ik, vaak aan een soort hang naar nostalgie. Ja, De ja, tijd dat, ja. dat er nog geen systemen waren en dat spelers niks verdienden, maar gewoon een sigarenwinkel hadden. Ja, dat komt uit dat interview met Pieter Vries. Dat was een oude sigarenhandelaar ja, ja. in Delft. Ja, dus die, ik ken die man al vanaf dat ik veertien ben of zo. En uh, ik, ik, een paar jaar geleden ben ik hem gaan interviewen. Dat was echt ontzettend leuk. Gewoon weer helemaal terug naar je jeugd en al die verhalen. En hij, was, was voetbal leuker toen? Ja, dat, dat kan ik vraag. niet zeggen, want ik keek er toen niet zo vaak naar als, als nu. Ja, maar als ik dat hoor, zo van die beleving van Piet de Vries, ja, dat is geweldig. Op de Brommer of de Solex ging hij dan naar Sparta om te oefenen. En als ze wonnen kreeg hij honderd. Honderd gulden. Ja. Mooier toen, Frits? Nee, nee, het is ook prachtig als we nu met een Ferrari naar Ajax gaan. Oké, okay. oh. goed, uw bundel met prachtige gedichten en verhalen heet dus Kool. Gespeld zoals we dat eerder zeiden. Verkeerd, alles over voetbal staat erachteraan. Hartelijk dank tot zover aan Eénkwist. Blijf nog even zitten, want zodra ik wil we gaan graag door over sport, maar we gaan eerst wel luisteren naar Robert Blackman. Run away with me. Let's take a long and winding road down to the sea. Run away with me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 Run away with me, Rupert Blackman. Redacteur Van Helden en ook aan tafel nog Anne Enquist, schrijver van het boek Kool. Uh, Frits, uh, de top en flops gaan we doornemen. Ja. Beginnen we met de tops? Ja, je wou het over PSV nog hebben gisteren even. Dat begon je net over. Nou, ja, ik vroeg of je dat nog gezien had. Ik heb uh, Achilles 29. Ja, ja, een uh, zeer goede hoofdklasser. Ik durf, had eerst geen zin om te kijken. Toen ben ik de laatste half uur gaan kijken. Dat was enig. Precies het goede moment. Bloedspannend. Want toen stond het... Toen stond gave ik 3-1, toen werd 3-2 en toen schoot Achilles nog vlak voor tijd op de paal. Jammer dat het geen 3-3 werd, ook te verslaggeven. Even, even te napen, de Napel van Eredivisie Lai was puur voor Achilles 29, oh. ze hoorde het ook. Maar ik was een keer, jaren geleden, bij Real Madrid. Die speelde toen tegen een club die lager speelde dan Achilles 29 vergelijkbaar in Spanje. Yeah. Van der Vaart speelde mee, Kaka speelde mee. En Van Nistelrooy speelde toen voor het eerst weer mee. En Madrid werd uitgeschakeld, Real Madrid. Altijd lastige amateurclubs uit. Het is een raar fenomeen. Bij die amateurclubs zitten vaak hele goede ouderwetse voetballers. Alleen die zuipen en roken en neuken zich een <laughs> slag in de rondte. Dus die leveren er niet voor. Maar yeah. die kunnen wel fantastisch voetballen. En, de en op zoveel moment komt het eruit. Yeah, blijkbaar die topclubs denken: nou ja, dit doen we even. Ja, ook dat. En yeah. er zijn natuurlijk altijd nog wel een paar, vier, vijf voetballers. Bij zo'n club die heel goed kunnen voetballen. Alleen ik zei net, die roken en die drinken. Daar hebben absoluut geen zin in om ervoor te leven. Maar die ene wedstrijd kunnen ze het opbrengen. En dat gebeurde gisteren aan het Achilles. En dat roken en dat drinken, dat is precies wat de Enkwist allemaal. althans, het domme dran van het voetbal. Dat is waar u zich toch vooral voor interesseert? Uh, ja, ik vind dat wel ontzettend leuk om te weten welke voetballers stiekem roken. Weet je nog dat ik en, en die aan die een paar jaar dan? geleden uh, Ajax Kozakkenboys ja, met verlenging, verlenging. En Met dat van Basten. heel erg spannend. Ja. Dat was voor een Feyenoord fan ontzettend leuk om dan de opwinding van die Ajax jongens mee <laughs> te maken. <hè>. Zij maakten <laughs> dat voor het eerst mee, terwijl voor ons is dat dagelijkse kost. Goed, <laughs> we, gaan het, we gaan het over de tops en flops hebben, Frits. De tops nou, om te beginnen. Heel kort ploegleider Erik Breukink top. Hij is op staande voet eigenlijk ontslagen op staande voet. Hij moet er volgend jaar uit. En hij was verrast. Hij wist van niks dat hij op de winst zat. De rabelploeg heeft het over willen Dat je wil zegt rennen, niet op de ja. wijze van communiceren bij zo'n ploeg. Maar de top is dat hij heeft gezegd... nou ja, dat kan gebeuren in de top. Ik ga niet zeiken. Ik wil ontslagen, punt uit. Dat, dat is ik een topreactie. Okay. Dan Desmond Tutu. Ja. Die was zondag bij FC Twente voor de wedstrijd tegen Heerenveen. Is erelid van FC Twente geworden. En voor ja. de wedstrijd was er een... Gala-diner, een Benefit diner voor het MKI, het wist niet Knowledge dat hij fan was überhaupt van FC Twente. Hij een groot fan van FC Twente, oh. dat wist het ook niet. Nee. <laughs> uh, en toen werd hem gevraagd voor, uh, bij het diner... Clarence Seedorf had een droom, ooit een keer spelen, bij, of meedoen... bij het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. Ja. Voor een zwarte speler is dat natuurlijk een ideaal, een droom. Maar hij werd niet geselecteerd. Wat vond u daarvan? Toen zei Desmond Tutu... Ik vind het jammer dat Nederland niet met zijn beste spelers... heeft deelgenomen aan het WK in 2010 in Zuid-Afrika. En daar heeft die, Daarom... vind jij, groot gelijk. in? Ja, dat nou, vond ik een hele leuke opmerking. Maar top nummer 1 is natuurlijk Marianne Vos. Wielrentse Marianne Vos. Ik kan het hier niet genoeg benadrukken. Het is ongelooflijk wat ze heeft laten zien. En dan hoor ik dat de wielerbondscoach van de vrouwen... Johan Lammerts wordt de beste bondscoach van de laatste jaren genoemd. En de wielercoach van de, mannen, van de vrouwen Rabo-ploeg, Jeroen Blijlevers... is zo goed dat hij wordt gepromoveerd... tot wielercoach van de mannen van Rabo. Zouden die twee coaches nu echt één seconde denken dat ze één millimeter invloed hebben gehad op de prestaties van Marianne Vos? Nee. Ik vrees van wel, maar dan leiden ze wel aan een groot uh, gebrek aan zelfkennis. Is Wielren iets waar Anna Enkwist ook naar kijkt? Nee, maar mijn zoon is sinds een paar jaar aan het wielrennen. Dus je hebt kansen dat dat Wordt de nieuwe liefde dan ongetwijfeld. Nee, maar Marianne Vos uh, is echt uniek. Daar heeft geen coach. Ja, enige invloed op. Alles. Die is zo uniek, die heeft in de Giro gewonnen. Dat is de Ronde van Italië. Dat is een etappekoers. dat is heel zwaar. Vervolgens wordt ze Olympisch kampioen. Nadat ze gevallen is, een sleutelbeen gebroken heeft, wordt toch Olympisch kampioen. Op een fantastische wijze, ja. in stromende regen in Londen. Ik heb dat gezien: die finish voor Buckingham Palace was geweldig. Dan denk je, ze is klaar gepiekt. Dat heb je gezien met die Engelsen. Wiggins, Froome, die zijn allemaal niet meer teruggekeerd bij het WK. Iedereen die bij de, in de Tour de France of bij de Olympische Spelen gepiekt heeft, is op. Hm. Wat doet Marianne Vos? Omdat het WK in Valkenburg is, kan ze zich nog een keer opladen. En ze wordt weer wereldkampioen in Valkenburg ja. op, op ongelofelijke wijze. En er is vaak gezocht naar een opvolger voor Eddy Merckx. In no, maar die was het net niet. In Durijn was het niet. Lens Armstrong was het helemaal niet, want die zag je alleen de tour de France. Die zag je niet in het voorseizoen. Marianne Vos is de eerste echte opvolger van Eddie Merckx. Is een top wielrenner. Applaus meneer. Ja. De flops? Nou, de walgelijke weer. Het is al 50 jaar bijna de hand de antisemitische spreekhoren bij wedstrijden bij FC Utrecht Ajax. En dat gaat maar door, men zegt even schandelijk... en over twee jaar, je gebeurt het weer. Maar ja, de wedstrijd is stilgelegd? Ja, hoor. de wedstrijd is stilgelegd en daar heb ik dan het is Flop 2. Oh. Had hem dan ook definitief stilgelegd. En zegt dan, Utrecht, je wordt vijf jaar lang uit het bekertoernooi gezet. O oh ja? Neem eens een maatregel. Zou dat Op helpen, lang, denk je? Nee, maar ze zeggen, we doen dat niet, want we zijn bang voor rellen. Hmm. Nou, de rellen waren er toch na afloop, dus ze hadden net zo goed die wedstrijd. De scheidsrechter of de KNVB moeten beslissen, we, er is nu een grens. Welke racistische spreek dan ook, we stoppen ermee. Ooit meegemaakt aan een kwestie, dit soort dingen? Nou, niet dat ik het kon verstaan, maar uh, ik ben het helemaal met Frits eens... dat uh, je moet daar gewoon keihard in optreden en gewoon punten aftrekken... of wedstrijden inderdaad stilleggen. ploegen die, die niet meer mee mogen doen in die competitie. Want dan laten ze het wel uit hun hoofd, daar ben ik van overtuigd. Ja? Ja, daar zullen die hooligans zich iets van aantrekken? Ja, als er geen wedstrijd is, valt er ook niet veel te hulikken. De... Ja, dan pak je ze pas echt uh, ja, waar pijn pas ja, ja, ja, het is sneu voor de echte fans en de die vaders met ja. zoontjes en zo. Dat is zo, maar, maar ja. Het moet. Ja, ja, maar je bent ook verbaasd van hoeveel echte fans zich mee laten slepen. Ik heb het dat ook al gezien wel, ja. op tribunes ja, dat ja. volwassen mannen... Die wat in haar ook gebeuren ja. ja, wat in haar ook gebeurde. Ja. En, en hier was geen social media. De andere flops. Het optreden van al die wielencoaches bij het WK wielrennen. De wielrenners rijden normaal met oortjes in het peloton. En ze bij het WK wielrennen mochten ze geen oortjes gebruiken. En toen zijn al die coaches trucjes gaan bedenken... met als top in onze eigen bondscoach Leo van Vliet. Die had matrixborden, die had een punt op de kouberg. En wat schreef je op dat matrixbord? Niet op kop rijden! Nou, je moet wel ongelooflijk klootzak zijn in het wielrennen... als jij op kop gaat rijden als Gilbert nog in het peloton. Niet winnen. Dus hoe haal je het in je hoofd om? Dat is een belediging voor de wielrenners. Yeah. Je eigen mensen tegen niet op kop rijden. Ik zou echt terugroepen naar Leo van Vliet. Wat denk je nou zelf wel? Dat we op kop gaan rijden? En dan, eh, nou goed, dan gaan ze verder. Dan heb je die Belgen, die hadden ook allemaal eh, signalen. Ja. Groen was doorrijden. Oranje was vooral niet Nederlands spreken. Oh, ja? De Spanjaarden hadden Barcelona was afval koersen. alleen de Grieken hadden geen geld voor matrixborden. Maar het is echt krankzinnig voor woorden dat die coaches denken dat je met dat soort signalen iets kunt bereiken. Want wat was het resultaat? Bij de vrouwen was er één grote favoriet. Al die coaches hadden tachtig ideeën bedacht. Maar wie won? Marianne Vos, de grote favoriet. Bij de, Belgen, bij de mannen was er één grote favoriet. De kranten in België hebben de hele week er vol van gestaan. Met zilver en brons zijn wij teleurgesteld. Wij gaan voor goud. We hebben mm -hmm. twee kopmannen, Gilbert en Bonen. Gilbert is de grote favoriet. Die moet wereldkampioen ja. worden. en hebben we Bonen altijd nog. Wie werd er wereldkampioen? Ondanks al die coaches met hun matrixborden, met hun instructies... met hun plannetjes, Gilbert werd wereldkampioen. Dus ik hoop dat de coaches begrepen hebben... dat ze geen enkele invloed hebben op, de, op het koersverloop. Geldt dat ze, geldt het alleen voor wierrennen of vind je dat bijvoorbeeld ook bij voetbal? Nou, bij voetbal gaat het ook heel sterk op. Want zonder goede voetballers kun je nog zo'n goede coach zijn bereik je niks. Je hebt echt eerste voetballers nodig... en dan kun je inderdaad wel invloed hebben in een wedstrijd. Ik hoor ook heel vaak coaches zeggen... ik heb na rust heb ingegrepen en na rust ging het veel beter. Dan denk ik altijd, had het dan voor rust gedaan? Aan Enquist, heeft die coach je invloed? Kan een coach een team laten winnen? Nou, ik denk dat het heel moeilijk is om tijdens de wedstrijd... invloed te hebben. He, want hier wordt niet gehoord en die jongens zijn geconcentreerd op Dan iets het anders. Dat is gewoon aan de spelers. De, de invloed die je hebt, dat is uh, in de voorbereiding. Hm. Ik dank Anne Enquist en ik dank Frits Barend voor zijn tops en flops. En wij gaan zo direct browsen met Bert Brussen. En we gaan het hebben over paspoorten met vingerafdrukken. Want daar heeft de Raad van State weer een uitspraak over gedaan. Tot zo direct. Avan. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen.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 Dit is Radio 1.